4 uur. Marielle Hageman met het NOS-journaal.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 In Landgraaf zijn afgelopen nacht verschillende vechtpartijen uitgebroken tussen twee groepen. Vermoedelijk is daarbij geschoten. De politie heeft een vuurwapen gevonden. Er zijn drie mannen aangehouden. Eerder op de avond waren een paar overvallers in huis binnengedrongen. Buurtbewoners hoorden schoten. Daarna is de ruzie op straat verder gegaan. Een van de verdachten is met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Hij was mishandeld.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 Het weer. Het blijft nagenoeg droog. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 8. Morgen eerst zon. Tegen de avond gaat het van het westen uit regenen. Het wordt tussen de 11 en 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A12 Utrecht Den Haag bij Nieuwebrug 2 kilometer. En 206 heemsteden Zoetermeer bij Zoeterwoude in beide richtingen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Opvang van wezen en voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. Het is alweer een beetje te schemeren in zo voort. Hè? En dan deze muziek op de radio. Wat wil je nou nog weer? We draaiden de single van de Nederlandse Band Ten Sharp. Dat was, joh, een mooie begin kan je niet meemaken, hoor, joh. Nee, geweldig. Dat zag jij ook helemaal, uh, helemaal, helemaal goed. Helemaal goed. Even helemaal weg. We. Ja, even, ja, Op de muziek. Het ja, is mooi als je die koptelefoon aan opzet, want dan, dan, dan ontgaat je ook niks van die muziek, hè. Vol Prachtig stereo. Nummer. Prachtig nummer, Mooi.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 Zandvoort, het is zwaar in de aanval. En daar gaat weer een voorzet komen. En dat is... Ja! Ja! Wat een schitterende goal. Geweldig! Wat een prachtig toepunt! Patrick Koper kan zijn hoofd tegen haar zetten. En die verslaat de keeper. En daar is hij echt... Ja, ik mag niet zeggen eigenlijk maar doe het toch. Die keeper die is woedend daarover. En dat was ook echt niet nodig geweest. Want er stond echt een mannetje of tien zonder voor zijn gezicht. En, daar, ja, en toch komt Patrick Koper komt er bovenuit. En die weet die bal in de hoek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 Want het is nog zo kort, dag. Eh, eh, Amsterdam heeft, eh, VVA heeft eh, kansen gehad, absoluut, in die tweede helft. En dat heeft Stamford ook gehad. Ja, en als hij dan, want er dan niet in gaat, dan wordt het echt heel spannend. En dat is nu, nu dus het geval. Maar nou, VVA heeft afgetrapt. Eh, eh, eh, ja, prachtige, mooie zwalben. en. zwalben. Nou, nou, wat hier gebeurt, dat is ook heel raar. Uh, nee, ja, ja, ja, ja, die keeper die gaat rare dingen doen uh, te tegenover een zandverspeel. Die wil natuurlijk die bal snel hebben en dan uh, gaat hij ja, lopen duwen en uh, schoppen. En, ja, er wordt verder niets uh, uh, meegedaan door de keeper, uh, Mol. Uh, Maurice Mol, die later ook is ingevallen voor, uh, voor ja, ik weet niet meer voor wie, Goed, maar het stand van in, in het balbezit. Molly, uh, op de helft, uh, dik op de helft van VVA, uh, uh, van ja, de Spartaan, uh, kan hij nog steeds bij zich houden. Dat is alleen maar tijd, het is het is alleen maar tijd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 aangevallen door de Portaant gaat 16 meter gemiddeld in wordt weer weggewerkt en dat is een cornerbal corner uh, de tijd staat al lang op 90 minuten oh. <coughs> een cornerbal voorzien aan de rechterkant van het alles van stand terug. Er staat er niet één meer voor in. Ook wel een niet. Ook die gaat nu terug om te helpen bij zijn verdediging. Dan gaat die bal komen. Een hoge bal, goed geplaatst. En van de, zi of, ja, van de zij, moet je maar hoor. Die, die, van de zij zijn natuurlijk de aanvallen. Maar jongen Jans die kon nog net met zijn vingers aankomen om die bal weg te werken. Maar het is nu nog nu weer uh, uh, TVA, de Spartaan dat het in balbezit is. Wordt die bal diep gespeeld. wordt er iets mee gedaan. Ja, er wordt zeker iets mee gedaan. En nu is het standvoort. Die kan die bal wegwerken. Goed gedaan. Prima, uitstekend. En, uh, dit is het eindsejaal voor de schuilzitter. Sofort wint met 2-1. Lekker, oh, ja. lekker. Ja, echt. En uh, ja, uh, ik denk, loon naar werken. Nou, goede berichten dus uh, voor uh, SV Salvoort. Weer een winst. Ja. Heerlijk Joop. Ja, dus dat is wel lekker. Het wordt ook wel weer een keer tijd natuurlijk. Hè? Ja, precies. <laughs> ja. En dat precies en, en, en dan tegen, tegen de, deze club, de, hè? je, zei ja, het ja, aan het de, begin. Gezien de huidige de, de, de, de, de, de, de stand van de, van de ranglijst, gaat het stand van nu over VVA heen. Dan nou weet ik niet wat de partij, uh, wat, wat de ploeg hebben gedaan die net onder ons staan, of er net boven. Dus dat is even afwachten wat de uitslagen zijn. En dan uh, ja, gewoon lekker weer naar boven kijken. Kijk, helemaal goed. Dankjewel Joop en een heel fijn weekend.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 is now here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 Small is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 Beetje, hè? Eind jaren 80, begin jaren 90, nog de dienstplicht in Nederland. En dan ging je vriend van je dienst in, weet je wel. En dan uh, had je een radiozender ergens op zolder en dacht ik van nou... we draaien gewoon even deze plaat voor hem. Hier is uh, status quo en in the army Now, ja. Dus is een uh, toepasselijke plaats. We blijven hem leuk vinden bij CFM, vandaar dat je hem ook geregeld langs hoort komen bij ons. Nou, zo dadelijk dus het gedicht van de dag. Het verlanglijstje, maar eerst deze van de Breakfast Club...